De politie heeft de afgelopen weken vier Libanezen opgepakt die worden verdacht van witwaspraktijken. In Amsterdam werd twee weken geleden een man aangehouden die in een taxi wilde stappen met een koffer vol geld. Hij had 1 miljoen euro bij zich. Zondag werd een vrouw op de A12 van de kant gezet. Ze reed richting Duitsland met in de kofferbak een half miljoen. En eergisteren werden twee mannen opgepakt die met drie ton de trein naar Parijs wilden nemen. De Vrom-inspectie heeft gemeenten gevraagd wat ze doen tegen roestvorming in zwembaden. Vorige week overleed in een zwembad in Tilburg een baby van vijf maanden nadat ze was getroffen door twee luidsprekers. Op het ophangsysteem van de luidsprekers zat roest. Volgens de gemeente Tilburg was dat bij een inspectie eerder dit jaar al opgemerkt en is het advies niet opgevolgd om onderdelen te vervangen. De inspectie wil nu binnen een week van de gemeente horen welke acties ze hebben ondernomen om de veiligheid in zwembaden te handhaven. De prijzen van harde schijven voor computers kunnen de komende maanden flink stijgen. Dat komt door de overstromingen in Thailand. Daar wordt meer dan de helft van alle harde schijven ter wereld geproduceerd. Een aantal fabrieken is beschadigd of slecht toegankelijk voor toeleveranciers. Een analist verwacht dat de voorraden eind deze maand opraken en nieuwe schijven schaars worden met prijsstijgingen van 10 tot 60 procent als gevolg. Het weer in de loop van de dag lost de mist op en breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het. N Dit is zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen ook maar en knooppunt Battenverdorp. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En op de A32 heerenveen Meppel, tussen Heerenveen en Meppel. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vannacht lag ik weer wakker, man. Voor alles wat ik niet weet, en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan me reed, niet daar het me niet in te zien. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het wel weer dan. Vannacht lag ik weer wakker man, ben het bed maar uitgegaan. En alsof ik niet genoeg shit had, de radio aangedaan. Up, up, like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 Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye Girl, I never loved one like you uh, Man, oh man, you're my best friend, I'm dreaming too There's nothing there, there ain't nothing that I need Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ Ain't nothing pleased me more than you ZFM Zelfde passen als.